Het weer, het is droog en op sommige plekken bewolkt met temperaturen rond het vriespunt. In de ochtend blijft het ook droog met zon en wolkenvelden. Maar later op de dag komen vanuit het zuidwesten komt de regen. En dan neemt ook de wind flink toe. Het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu de nacht. 9... Bye! over a boy who could not share his feelings she really loved him and I know a boy who could not say just We learn it's a hard one to take Once it falls apart It's so hard to worry So don't you ever make that mistake I will...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 Je por voor mij, je mi voor mij, je hebt voor mi je voor mij, je voor mij, je voor mij, ponga al colgando del cuello los juguetés, del cuello los juguetés, Rodeo de flores y billetes, flores y billetes, damme word wire, machete, si, ah, si, y mira, Bangman, bang si con nosotros te entremetter, papa, papa, papa, eh. papa, no papa, papa, Brillarían, en que con tu química, que suelte la mía. Lo que tengo lo porque tú son, boy, brillarían. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón, con mirarte. Busca tu, tu canto para que tú me cante. Somos dos cantantes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 dat aan son sonaría. kina taas zou Kind